Ook zijn er afspraken gemaakt met de hulpdiensten, zegt de politie Brabant. We hopen dan natuurlijk dat we die mensen van de ambulancedienst het kenteken kunnen noteren van die wegpiraat. En dat ze dan doorgeven aan de politie. En afhankelijk van het gevaar wat er gecreëerd is, kunnen er dan sancties worden opgelegd. En in het uiterste geval kan zelfs gevraagd worden via het CBR om het rijbewijs ongeldig te verklaren.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 Op de A1 is een man opgepakt die uit een telefoniehuisje langs een parkeerplaats ruim 10 kilo koper had gestolen. De verkeerspolitie was gebeld door iemand die op een parkeerterrein tussen Amersfoort en Voorthuizen... een man uit de bosjes had zien komen met een betonschaar en een grote bak met koperdraad. Omdat de getuige het kenteken van de man doorgaf, kon die bij baren aan de kant worden gezet. Uit onderzoek bleek dat de 10 kilo koper in zijn auto afkomstig was uit een KPN-huisje. Tegen de koperdief een Volendammer van 30 proces verbaal opgemaakt. Het weer, steeds meer bewolking en in de loop van de avond... vooral in het midden en noorden van het land af en toe regen. Morgen wisselend bewolkt, met in het noorden wat regen of Het wordt dan 19 tot 22 graden. Later op de dag vanuit het westen buien.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 Mag ik eens vragen, wat was uw precieze snelheid? 40, 45, zoiets. Dat is niet overdrijven in een bebouwde kom. Had u de gordel om? Bent u ook in het bezit van de nodige boorddocumenten? Nu, op het ogenblik van de aanrijding, meneer, was u niet onder invloed van alcohol of drugs of geneesmiddelen of zo? Notaal niet. Ja, dan kan ik maar één ding zeggen, en dat is uh... dat het me vreselijk spijt, maar ik had er niet zien komen. <lacht> ja, er wordt hier gelachen. Goedemiddag, goed dat u luistert naar nou, dit is de dag live vanuit de plek waar het samenwerken met de zuiderburen is uitgevonden: baarle Nassau en baarle Hertog. In ons vorige half uur keken we naar de mogelijkheden voor militaire samenwerking. Het komende half uur trekken we naar wat Nederland en Vlaanderen nog meer gezamenlijk deden. en zouden kunnen doen. Ja, en dat doen wij met onze tafelgast... dat is Herman Baldassar, voormalig gouverneur van Oost-Vlaanderen... oud-politicus en voorzitter van het cultureel verdrag Vlaanderen-Nederland. Dat is het orgaan wat de samenwerking op cultureel vlak... tussen Nederlandstaligen in Noord- en Zuid regelt. U bent zowat de uitvinder van het samenwerken tussen de buren. Fijn dat u er bent daarom. En Wim van Gelder is er ook nog steeds bij. U hoort hem al even voor het nieuws. Hij is oud-commissaris van de Koningin... in Zeeland en nu voorzitter van de Nederlandse Havenraad... En hij is een collega van de heer Baltasar in het cultureel verdrag. En Chris Michel, Vlaams journalist en tv-maker, is er ook nog steeds bij. Welkom allemaal. Nou ja, het is hier uh, toch net, uh, je bent net wat in het buitenland. Toch net uh, wel dicht bij, uh, dicht bij huis. Ik vind veel vriendelijke mensen. Ja, Pleasier maken, hè? Weinig naast staan. Nou ja, en uh, hier uh, net onder Zeeland uh, schijnt uh, weer nog uh, net iets mooier te wezen dan in de rest van Nederland. Zeer vriendelijke mensen, sympathieke mensen. Beter dan de balen. Ja, absoluut. Ja, we gaan uh, soms Nederland. We gaan boodschappen gaan doen. Bijvoorbeeld naar Rulst. We waren toevallig eens in Gent geweest en dat ligt hier natuurlijk niet zo heel ver vandaan. En toen dachten we van nou, dit is wel een leuke streek. Dus uh, laten we eens deze kant op trekken om, uh, om nog verder te kijken wat hier, uh, hoe de omgeving is eigenlijk. En we gaan de markt en allemaal, naar en dan Naxel en ja. En de Oost en al. Het is plezant. Ja, het is plezant. En dat is het ook nog steeds aan tafel. Ondertussen zijn aangeschoven de heren van Gelder. Die zat er al overigens. En eh, Herman Baltasar. Om met u te beginnen. Uh, ja, u bent buren geweest, zullen we maar zeggen. Hè? Met, uh, met, met, met Wim van Gelder. Als provinciaal bestuurders in Zeeland en Oost-Vlaanderen. Wat is uw grootste wapenfeit op bestuurlijk gebied? Er oh, zijn er eigenlijk zoveel. Ach. Uh, <laughs> nou, noem maar, noem maar, maar eens één, uh, zou ik zeggen. Ik noem... Ik geen grote zijn... Er zijn er twee die belangrijk zijn. Dat is dat wij uh, te volle de Europese programma's zijn gaan gebruiken. En dat wij dus in de eu-regio Scheldemond... toch wel tientallen projecten sneller tot realisatie hebben gebracht... dan die anders mogelijk waren... omdat dat Europees geld heel wat gemakkelijk heeft. Dat is één wapenfeit. Het andere is, krijgt eigenlijk nu meer vorm in het laatste gesprek... Tussen de Vlaamse minister-president Peters en uw minister-president Rutten is dat ook nog eens nadrukkelijk aan bod gekomen. En Wim en ik hebben er in onze periode hard voor gewerkt. Dat is het grensoverschrijdend zeekanaal terneuzen Waarvoor wij samen gepleit hebben dat er dringend een nieuwe sluit moest, sluis moest komen. En dat lijkt nu toch op goede weg te zijn. U noemt zijn... elkaar ook bij de voornaam, hè? U noemt hem Wim. En, en Wim, u noemt hem ook Herman? Ja. Zegt dat, dat we... iets over uw innige samenwerking? Dat zegt iets over onze innige samenwerking. Dat zegt iets over een groeiende vriendschap, ja. ja. Uw ervaring gaat jaren terug. Wat is er ondertussen veranderd in de houding van Nederland en Vlaanderen... ten opzichte van elkaar, meneer Van Gelder? Nou, wat ik sterk ervaar in de samenwerking met Vlaamse bestuurders... is een beetje verschillend dan met Nederlandse bestuurders... dat de persoonlijke verhoudingen altijd een hele belangrijke rol spelen... En daarom is het wel zo jammer dat uh, aan Nederlandse zijde er zoveel mobiliteit in ambtelijke ondersteuning en besturen zit. Veel meer dan oh, in ja? België. Trouwens, dat verschil is er ook met uh, de Duitse uh, samenwerking over de grens. En uh, ik weet wel, toen ik mijn inauguratiereden uh, hield in, uh, in 92, dat een van mijn zinnen was. Het leuke van het commissaris zijn in Zeeland is de samenwerking met Vlaanderen. En binnen een week was ik ook bij Herman op zijn kantoor en was onder de indruk van het feit dat hij niet alleen de PCC en de NRC las, maar ook heel veel over de situatie in Zeeland wist. En toen ik dus terugkwam op het provinciaal wist in Wist hij meer over u dan, zeg maar, ja, u zeker over... zeker op dat moment, zeker op dat moment. En... Um, toen ik dus terugkwam op het provinciehuis in Zeeland, zeg: waar ligt de, de Vlaamse krant? Waar is de Standaard? Moeten we die dan lezen? En daar zie je dus een enorm ervaring en daar voel ik me deels geneerd, maar ook gestimuleerd door om vooral die openhand die vanuit Vlaanderen in richting van Nederland er is, om die goed ja. vast te pakken en samen een heleboel dingen tot stand te brengen. En heeft u Eén dat de... veranderd? Dat abonnement dat nou. is er gekomen, bijvoorbeeld, dat abonnement op de Standaard. Is dat er gekomen? Uh, dat, is, uh, dat kostte erg veel moeite omdat het provinciaal bestuur van Zeeland daarvan te overtuigen. Toen is er de Belgisch-Nederlandse vereniging heeft toen. Duidelijk, publicitair een uh, gebaar gemaakt door de commissaris van Zeeland een abonnement op de standaard uh, aan te bieden. Even over de resultaten die we behaald hebben. Wat ik zelf een van de belangrijkste punten, niet alleen als resultaat, maar ook als aanpak... is de politionele samenwerking over de grens met West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland. En hoe hebben we dat gedaan? En dat vind ik eigenlijk ook een voorbeeld voor het onderwerp waar het zojuist over gesproken werd. De we hebben op provinciaal en gemeentelijk niveau met elkaar uit, afgesproken. Wij willen dat er meer samenwerking komt. We hebben duidelijk het, de top van de organisaties gecommitteerd. Maar vervolgens hebben we een aanjaagteam van twee politieofficieren een jaar vrijgesteld... en die hebben in dat jaar ontzettend hard gewerkt... om met een aantal concrete voorstellen te komen. En dan moet je het enthousiasme van het begin... moet je aangrijpen om binnen een jaar... een aantal conclusies te trekken en een aantal verbeteringen te doen. Met gevolg waar ik één punt machineer... dat we die enorme resultaten niet uitgevent hebben... aan onze collega's langs de grens in ja. Brabant, Limburg... Ja. en aan de Oostgrens. Want nu is men op... Duits-Nederlands grondgebied in discussies... waar wij vijftien jaar geleden al tot resultaten ja. zijn gekomen. Het is jammer dat uh, mensen thuis u niet kunnen zien... dus ik beschrijf het maar even. U praat met uw hele lichaam. U praat met uw handen en u bent enthousiast. En dat voor een bestuurder. Ik dacht van ja, dat, ja, dat, is, uh, dat is toch een beetje, die zijn een beetje technisch bezig en zo... maar het raakt u echt, of niet? Ik ben uh, nogmaals een van de belangrijkste onderdelen... van mijn functie als commissaris van Zeeland... vond ik die grensoverschrijdende samenwerking. Ja. En überhaupt het samenwerken in ja. Europa. Heeft u dat ook, bleef u dat ook zo? Ja, ja, ja, ja, absoluut. Dat was eigenlijk al, ik zou zeggen, van in mijn studentenjaren... had ik daar een grote belangstelling voor. En ik heb uh, precies als gouverneur de kans gekregen... om er veel meer op het terrein van waar te maken. En het was natuurlijk goed om een uh, bevlogen collega aan de overzijde van de grens te herkennen. Hoe is dat nu? Want u bent opgevolgd. Gaat het nog net zo goed? Dat lijkt goed door te gaan. Bijvoorbeeld als voorbeeld het hele belangrijke regionale cultuurfestival. Het nazomerfestival in Zeeland. Wordt geopend door de commissaris van Zeeland. En de gouverneur van Oost-Vlaanderen gezamenlijk. Ja, dat gaat nog steeds door. Zoals wij, Herman en ik, gezamenlijk. Het cinecity complex. Heel groot bioscoopcomplex in Vlissingen geopend hebben. Omdat dat ook in aanvang een initiatief was van Nederlands-Vlaamse samenwerking. Het is mooi dat u het uh, eigenlijk automatisch over cultuur gaat hebben. Want uh, wij gaan eens uh, kijken in een reportage over een Nederlands-Vlaamse televisiezender. Dat is de BVN en het staat voor het beste van Vlaanderen en Nederland. René Arendsen nam een kijkje achter de schermen. Welkom bij BVN. BVN is de televisiezender voor Nederlanders en Vlamingen in het buitenland. 24 uur per dag het beste van de Nederlandse publieke omroep, de Wereldomroep en de VRT. Met nieuws, sport en entertainment voor jong en oud. BVN is wereldwijd gratis te ontvangen. Via de satelliet en ook al in meer dan 3000 hotels. Neem je favoriete programma's mee op vakantie. We zitten in het gebouw van de Wereldomroep in Nederland. Daar zit de zendercoördinator van BVN, René van Baren. Het hoofdkantoor van de publieke omroep van Nederland en Vlaanderen gezamenlijk zit dus in Nederland. Dat hebben wij. Uh, dat is historisch al gegroeid. Uh, de, de BVN is opgericht in uh, nou, zeg maar 1998 door de Wereldomroep. En vandaar wij uh, hier nog uh, verblijven, zeg maar. En dat vinden ze in Vlaanderen geen probleem? Nee, ja, vinden ze in Vlaanderen geen probleem. Dat is op zich goed geborgd doordat wij een, een stichting zijn. En door middel van die stichting, waar mensen van Vlaanderen in het bestuur zitten, is zeg maar geborgd dat we allebei, zowel van Vlaanderen als van Nederland, de belangen goed vertegenwoordigen. Dus in Vlaanderen draagt zeg maar een derde van, van, van ons budget bij. Dus een derde van onze programmering is daardoor ook Vlaams. Wie is de slimste mens ter wereld? Wie hakt hier straks iedereen in de pan en wordt vervolgens op het paleis ontvangen... door koningin Paula en haar man? Kortom, wie wordt opvolger van Freek Braakman? Welkom in de slimste mens ter wereld. Is het ook niet het nadeel van dit concept van Nederland en Vlaanderen samen? Nederlanders kijken toch nog steeds erg weinig naar de Vlaamse televisie. En je wil juist als BVN heel erg dichtbij zijn... En, uh... Nederland in het buitenland tonen. Maar dat kan niet op elk moment als je Vlaamse programma's uitzendt. Dat, dat klopt, dat zou een nadeel kunnen zijn. Maar ik, ik zie het meer als een voordeel. We hebben bijvoorbeeld heel mooi drama. Wat, wat zowel in, uh, in Nederland en Vlaanderen... Je ziet nu ook hier in het binnenland steeds meer... dat, uh, dat de Nederlandse publieke omroep Vlaams drama gaat uitzenden. En, en uh, andersom. Wij hebben flikken Maastricht te danken aan BVN. Dat durf ik niet te zeggen, maar ik weet wel dat bvn bewijst dat het concept werkt, dat dat, dat drama over en weer uh, heel goed bekeken wordt. U bent gisteren in Brussel geweest voor overleg. Wat heeft u overlegd? We hebben daar overlegd uh, de nieuwe uh, campagne, een gezamenlijke campagne... om de naamsbekendheid van BVN in Vlaanderen en Nederland uh, te vergroten. Twee jaar geleden hebben we ook zo'n campagne gedaan. en uh, Daarbij hebben we een persiflage gedaan op de wereldrijd door uh, voor Nederland... En voor Vlaanderen een persiflage op uh, thuis en koppen. Dat zijn programma's die daar worden uitgezonden. Ik weet nog dat die promo voor de wereldrijd door. Was de wereldrijd door in het Chinees. Dat waren Chinezen in het decor voor de Wereldrijd door. Klopt. Nee, hey, blokken hebben we weer anders gedaan. Dat is in het uh, Italiaans gedaan. Dus uh, met een uh, Italiaanse presentator en uh, een, echt een passieflaasje op, uh, ja, op een gemiddeld Italiaans programma met uh, veel mooie vrouwen in beeld en, uh, en opmerkingen het was echt een, uh, een heel uh, leuk concept. Di dove viene questo manubio? Gaieto! Ebbene, la signora Maria, bravo la signora Maria. Si vede. Di dove viene questo Chi ti porta della melancolia? Eh la signora Kijkt u in het buitenland liever naar het origineel? BVN. Bekijk de VRT-programma's wereldwijd via satelliet. Ja, wij vervolgen ons gesprek over besturen met de buren... met onze twee ervaren tafelgasten op dit vlak. Herman Paltessar en Wim van Gelder. Um, Naast mij zit Chris Michel, um, uh, ja, ja, Vlaams journalist, ja, met ik, een brandende vraag. Nee, ik had nog een vraag. Als ik al deze uh, goede voorbeelden van samenwerking hoor van meneer Van Gelder en meneer Balthazar tussen de Vlaamse provincie Oost-Vlaanderen en de Nederlandse provincie Zeeland een goed voorbeeld van hoe samenwerking kan tussen België en Nederland maar ik blijf met het gevoel zitten en ik denk toch dat er heel veel voorbeelden zijn, van als de samenwerking tussen een Vlaams niveau is en Nederland gaat het altijd vlot, maar als België federaal moet meewerken dan zitten er altijd obstakels. Meneer Balthazar. Hoe komt dat toch, dat België... Hervaar uh, jij dat ook? Dat mag ik het uh, zo stellen? Ja, het is toch wel complexer dan u zegt... Zo goed gaat het altijd niet tussen Vlaanderen en Nederland. Het gaat steeds wat beter. Maar dat is toch een moeilijke vecht geweest. In de eerste plaats... Nederland reageert veel meer dan Vlaanderen en Wallonië en Brussel... als een natiestaat. En Nederland heeft het altijd een beetje moeilijker gehad met die Belgen die steeds maar communautaire ruzie maken... en ze proberen daar eigenlijk dikwijls nogal veraf te blijven. En dat bemoeilijkt eigenlijk de zaak. Anderzijds vergemakkelijkt het ook. Omdat we sinds de jaren tachtig twee bewegingen hebben. De ene is dat steeds meer essentiële bevoegdheden... die aanleiding zijn tot samenwerking... vanaf het culturele over de milieuzorg naar de wegenbouw en zo verder steeds meer geregionaliseerd zijn, Vlaamse bevoegdheden zijn... en dus Nederland wel belang heeft om die samenwerking op te nemen... en de gemeenschappelijke taal dat gemakkelijker maakt. Eén. Twee, dat heeft Wim al gezegd, er is de Europese uh, regelgeving... die toch op heel wat terreinen steeds dwingender wordt... en ons ook verplicht om samen een en ander te doen. Dat doen we nog te weinig, maar daar liggen enorme opportuniteiten... En de federale remming, ja. Maar eigenlijk op het vlak van politiesamenwerking samenwerking bijvoorbeeld, die toch vooral op het terrein gebeurt, heb ik eigenlijk toch nog niet zoveel federale tegenwerking ondervonden. Hmm. Wim Belgische van Gelder die. Van, die België, de ook van mee. Belgische zijde, nee, eigenlijk niet. Ja. even min uh, van brandweer trouwens. Er is wel um, een, een, een, een, ja, een, een, een punt geweest waar het wel echt helemaal mis ging. Hè. Wij hebben het er afgelopen maandag over oh. gehad. Ik zie Wim van Gelder al moeilijk en een beetje zo cynisch lachen. De derde schelde scheldeuitdieping. Wat, wat is er toen helemaal misgegaan? Kun je het uitleggen, Wim van Gelder? Er is toen in goede gezamenlijkheid een geïntegreerd plan op tafel gekomen... waarin zowel de bereikbaarheid de veiligheid en de natuurlijkheid geregeld waren. Waarbij iedere partij tot zijn recht kwam. Waarbij vanuit Zeeland vooral de natuurlijkheid enorm is bepleit. En bijvoorbeeld het punt van veiligheid, dat was aanvankelijk alleen de dijken... heb ik zelf ingebracht dat het ook de veiligheid op het water... met blusboten en dergelijke zou zijn. En de bereikbaarheid hebben we het gezegd, niet alleen het over het water... ook over de weg, dus ook werd er een wegsituatie in het totaalplan. Een voorbeeld van geïntegreerd besturen. En wat blijkt dan? Dan komen er andere bestuurders, de tijd verloopt. En dan gaat men dingetjes uit zo'n totaalpakket plukken. En daarin is een volslagen buiten de orde een probleem als de Hedwig Polder. 300 hectare met een schaalvergroting in de akkerbouw. Goed voor anderhalve boerderij qua oppervlakte. Dat is zo opgeblazen als probleem. Maar u zegt nu als oud-commissaris van de koningin van ja, Zeeland... dat u dit echt overdreven. Volslagen overdreven, dat weet meneer Zeeland, dat ik het altijd Ach. heb gevonden. En dat ik wat dat betreft, voor die ontpoldering van een polder... die nauwelijks 100 jaar oud was, op een bepaald moment... in het totaalpakket van de natuurlijkheid, dat een heel goed idee vond. En uh, wat ik verschrikkelijk heb gevonden, is men... doordat men een verdrag met elkaar sluit... Afspraak is afspraak. Dan eraan een onderdeel gaat trekken. Daarmee eh, allerlei oude vooroordelen als Hollanders zijn niet vertrouwen, hebben dubbele bodemen. Die natuurlijkheid, die hebben ze wel naar voren gebracht, maar die was niet eerlijk. Dat was eigenlijk om daarmee het proces te vertragen en al dat soort dingen weer. We hebben voor die anderhalve boerderij, die 300 hectare, hebben we weet ik hoeveel andere zaken... vooral in de attitude en in de beeldvorm... verknoeid in de relatie tussen Vlaanderen en je Nederland. Schaamt en schaamt daar ben bijna een, mee. een beetje. Ja, ja, vind dat vind ik verschrikkelijk. Is dat zo? Hebben we het zo ja, erg uh, fout gedaan toen? Ja, ja. U, u begrijpt. Het is zelden dat ik zo juichend kan zeggen... Wim heeft gelijk. <lacht> uh, uh, uh, uh, we geven elkaar vaak gelijk. Maar in dit geval uh, hebben we beiden hetzelfde ervaren. Omdat we... Onder meer in dat overleg adviserende partijen. heel dat proces van moeizaam op zo moeilijke drie terreinen: van natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijkheid. tot zo'n evenwichtig akkoord waren ja. gekomen. dat één polder, uh, waarvan we nog de detailgeschiedenis best niet geven, of wel, want die is toch veel erger: de eigenaar is daarboven een belg. Of, uh, dat voor een groot ja. deel. Ja, dat is ja, nooit weer. is met het uitbaggeren van de westerse Ook dit, ja. ja u, u hangt bijna over de stoel van, van, van, van nou ja, verontwaardiging. Dat is ja. nooit weer. Um, een beter begrijpen kan door elkaars cultuur en karakter he, te leren kennen. Het cultureel verdrag regelt dat. Heeft u bij de, van alles mee te maken. Hoe belangrijk is dat nu, meneer Balthasar? Dat cultureel verdrag is bijzonder belangrijk. We hebben eigenlijk in 1980 een uiterst belangrijk bedrag, verdrag gehad... Samen, dat is het Taalunieverdrag. En we hebben in 1995 een Cultureel Verdrag. Dit zijn twee tools. Maar twee. wat houdt het eigenlijk in, zit ik nu te bedenken. Dit houdt eigenlijk in dat wij op de terreinen van onderwijs, cultuur, media. zelfs welzijn. want ook welzijn is, voor, is een, deel van een, een onderdeel van het cultureel verdrag. Uh, mogelijkheden hebben om samen veel meer. Zowel qua integratie als qua uh, samenwerking als qua uitwisseling van elkaars ervaringen mm -hmm. dingen te gaan doen. Mm -hmm. En daar ligt een terrein die we inderdaad in de komende jaren. En dat zijn niet alleen maar mooie woorden? Dat, dat is de realiteit? Zijn... Nee, dat zijn geen mooie woorden. Voor de Taalunie bijvoorbeeld zeker niet. Uh, het een taalbeleid samen gaan voeren, ook naar het buitenland toe, dat is meer dan ooit belangrijk in Europa. Wij zijn als zesde of zevende taalgroep in Europa. hebben wij er alle belang bij om dat samen te doen. Dat is dus heel praktisch. Wij hebben er belang bij om samen de vertaling van ons literair zuiveren. dat trouwens uitgegeven wordt door gemeenschappelijke uitgeverijen. Een deel van de media en de cultuur zit qua zaken, zakelijke aspect, in. Dus we zijn, we zijn, enorm, we zijn maar, enorm vervlochten, zegt u. Ja. ja, nog niet in de mentaliteit. Nog niet in de mentaliteit. Ik, ik wil net, graag, uh, graag naar de luisteraarsreacties. CVN is een resultaat van het advies van het CVN. Ja, goed. Dat ik, er, dat. ik wil graag naar de luisteraarsreacties toe gaan. Want uh, wij hebben er een aantal gekregen. Via Twitter zijn er complimenten op de muziek van Buurman gekomen, Chris Michel, mag ik zeggen. Ja. en gaan de Andere En vinden anderen de uh, samenwerking van de legers een Belgum op. Er zeggen mensen via de mail. Dat, dat de samenwerking tussen Nederland en België... toch een gepasseerd station is. Want we moeten veel meer naar Europa kijken. En Niels Bosman maakt zich veel meer zorgen... over het opkomend nationalisme wat er in Nederland is... waardoor het misschien alleen maar moeilijker wordt. Uh, een hele leuke taalverwarring was op een universiteit... waar iemand een werkcollege gaf en dacht... ga ik daar nog even met u mee naar de kamer... waarop alle studenten lachen. Hij dacht dat dit over de werkkamer had. Maar de, studenten, de Vlaamse studenten dachten dat het over een slaapkamer ging. Chris Michel... Je hebt drie dagen bij ons aan tafel gezeten. Als we meest dicht bij je luisteraar, wat vond je daarvan vanaf de afgelopen dagen? Ik vond het uh, fantastisch dat, we, dat er drie dagen lang gepraat is... op een, op een geargumenteerde manier over uh, wat zijn de voor- en nadelen... van Vlaanderen en Nederland te gaan samenwerken of, of zelfs meer later... In België is die discussie heel moeilijk, omdat de laatste tijd, de laatste jaren, alles enorm gepolariseerd wordt. Alles wordt zeer emotioneel. De argumenten worden bijna niet meer gebruikt. De mensen die voor België zijn, voor Vlaanderen, voor samenwerking met Nederland, worden onmiddellijk, er wordt onmiddellijk gescholden de laatste tijd. Gisteren hebben we het nog meegemaakt. Toen we praten over meer samenwerking Vlaanderen-Nederland, kwam er een Twitter. Er zitten separatisten aan uw tafel. Maar er is geen enkele keer gezegd waarom. Wat is er door mij of door iemand anders verkeerd gezegd? worden geen argumenten meer gebruikt. In België wordt er onmiddellijk gescholden. Hier eindelijk hebben we eens kunnen praten over de VRT. Heb ik dat in Vlaanderen nog niet gezien, zo'n programma. En eens kijken of uh, onze dichter bij de dag dat ook zo heeft ervaren... althans vandaag, um, Fraukje van der Ploeg. Hallo. Wat is jouw gedicht? Uh, België, Nederland. Laatst reed u de grens over. Licht asfalt ging over in donker. Verder leek er geen verschil... In een groot dorp daar vlakbij leven de twee landen met hun eigen taal en gewoonte. Zwart-wit, denken de Nederlanders, tussen de Belgische grijstinten. Een dagelijks misverstanden maakt het leven aangenaam. De Belgen leggen eerst hun tuin aan, de Nederlanders bouwen hun huis. Alles is een kwestie van geleidelijkheid. Het hoeft geen liefde te zijn om steeds meer dingen samen te delen. Van defensiemateriaal, wegen waar vrachtwagens over razen, tot Vlaamse frieten en Zeeuwse mosselen. Ja, hartelijk dank Frankje van der Ploeg. Dit gedicht is straks na te lezen op ditisdedag.nu. Ja, wij schakelen nog één keer naar René Arendsen, onze verslaggever, vandaag rondom. Balen Nassau, Balen toch? En hij is nog steeds aan het koken. Klopt dat, René? Nou, Bart is nog steeds aan het koken. Ah, ja. Bart van der vloed. En hij moet nu klaar zijn, Bart. Ja, dan kom je nog even aan met, wat is dit? Luxe sla. Uit Nederland of uit Vlaanderen? Uit Nederland. En wat heb je allemaal gemaakt? Want je hebt echt een heel menu samengesteld. Een Vlaams-Nederlands menu met allerlei ingrediënten van her en der over de grens. Vertel, wat is het allemaal? Uh, we gaan beginnen met een, uh, een tomaatcrevet. We lijken dus de tomaat gevuld uh, met granaaltjes, Hollandse granaaltjes. En de tomaten komen uit België, dus uh, dat is een beetje samengesteld gekregen van Nederland-België. Ja, de garnalen komen uit Nederland. Ja, juist. En er zit mayonaise overheen, die is huisgemaakt. Ja, die is huisgemaakt. Dus, dus Nederlands. Dus Nederlands. En dan als hoofdgerecht? krijgen we een mosselpot, gevuld met, uh, ja, gevuld met uh, een, uh, een uh, finesse biertje En een finesse biertje komt uit Dat ook zelf uh, gebrouwen hier in dit dorp. Even kijken, dus dat is Belgisch en de mosselen komen uit Zeeland, uit Nederland. Ja, klopt, helemaal. En als nagerecht? Een, een Brusselse wafel met uh, Hoogstraatse aardbeien en een uh, aardbeienlikeurtje van Zuidam. Zuidam, waar is dat? Uh, dat, is, uh, ja, dat is ook een uh, likeurbrouwerij hier in uh, Baron Nassau. Oh, dus nou, ook weer precies Nederlands-Belgisch. Ja. Zullen wij het opdienen? Tenminste, ja, het nagerechten heb je nog niet, maar de voorgerechten wel. De tomaten met garnalen. Kom mee, Bart, we gaan, uh, ja, maar... we gaan het serveren. Want ze zitten daar met hongerige blikken in de serre. Maar ik heb het al gezien bij Margje en bij Ed. Kom mee, we doen er nog wat sla bij. Zal ik één bord dragen? Ja, is goed. Is dat op een uh, mooie manier doen of uh, ja, zal ik het zo doen, doen dat ik het zeker niet laat vallen? Dan komt het voorgerecht in ieder geval aan. Oh, de, daar komen de wafels ook. Ja. Nou, fantastisch. We doen alles in één keer, hè, Margje en Ed. Wow. Dus het hoofdgerecht en uh, voorgerecht en nagerecht komt allemaal in één keer. Wij lopen langs haar majesteit, de koningin, naar het Nederlands. En langs ah. de majesteit uit België. Want ze hangen hier heel mooi groetelijk naast elkaar. En uh, nou, daar komt het hoor. We willen wel applaus, oh, als we binnenkomen. ja, nee, maar wij, wij, uh, vol, ah, vol verwachting klopt ons kort. hart. Woehoe, hart van de vloed. Oh, Wie wil ervoor, gerecht? Dit ziet er geweldig granalen. uit. Ja, leg even uit. De granalen. Granale, die gaan naar Ed. Ja. Oh, juist. Oh, of heeft u er meer? Ja, u heeft er gewoon meer. Zet maar neer, hoor. Geweldig. Van alles wat. Oh, dit is werkelijk heerlijk. Kijk, waar zo'n samenwerking tussen Nederland en België al niet toe kan leiden. Als je het op tafel al goed met elkaar kan ja, vinden. Ja, wij gaan hier heerlijk genieten van deze... Multi-culti-dish, zeg maar. Of ga ik nu echt helemaal te veel doen? Nou, mis? het zijn wel echt tomaten met granaten. Oh, oké. Okay. Het is gewoon, gewoon Hollands-Belgisch. En uh, met dit heerlijke eten waar wij van gaan genieten... geraken, kan ik wel zeggen... wij aan het einde van onze driedaagse veldtocht... langs de grens van het mogelijke en het onmogelijke... in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland... En wat komt er ondertussen binnen? De wafels met de aardbeien. En oh, het is werkelijk... Oh, het ziet er dus zo lekker uit. Um, vandaag uh, uh, uh, yeah, zaten we boven op de grens. In Baarden nassau We danken Brasserie de Engel voor de gastvrijheid. En ook het heerlijke eten natuurlijk. En alle gasten voor hun aanwezigheid. Chris Michel, we bedanken jou speciaal voor de expertise. En voor de hele prettige samenwerking. Het was, uh, het was geweldig. Ja, Dit is de dag zit erop voor vandaag. En ik verwijs... Nog even onze website, ditistedag.nu, als je iets wilt teruglezen of luisteren. Straks is er Vila VPRO. Ger Jochems, wie hebben jullie te gast? Uh, Ed, we praten met oud-commissaris van politie Joop van Riesen. Hem is van alles opgevallen aan het politieoptreden, weet je wel, tijdens de rellen in Engeland. En hij noemt dat optreden krankzinnig. Maar nu is het nieuws met Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal telecom Opta heeft KPN een boete opgelegd van 40.000 euro. Doch de concern Telvoort heeft abonnees niet op tijd verteld... dat ze een starttarief moesten gaan betalen. En dat moet wel, vier weken van tevoren. Duitsers met een tegoed op een Zwitserse bank... moeten daarover belasting betalen aan Duitsland. Dat is het gevolg van een akkoord tussen Duitsland en Zwitserland. Ook zijn de landen het eens geworden over een inkeerregeling. En die houdt in dat spaarders eenmalig een vergoeding betalen... als ze hun banktegoed opgeven. In Brabant gaat de politie harder optreden tegen ambulanceklevers. Deze automobilisten rijden vlak achter een ziekenwagen met zwaailicht aan omdat de ambulances voorrang hebben. Dat is volgens de politie gevaarlijk. In het uiterste geval moeten ambulanceklevers hun rijbewijs inleveren. En op de A1 is een man opgepakt die 10 kilo koperdraad had gestolen uit een telefoniekastje van KPN. Iemand had de man bij een parkeerplaats uit de bosjes zien komen met een betonschaar en een bak met koperdraad en alarmeerde de politie. We kopen die visserman van 30 uit Volendam. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. WPRO. Villa WPRO. Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u op deze zender Radio in tot half vijf. En wat bieden wij u in dat uur? Wij praten zometeen met de vloeiend Nederlands sprekende... Amerikaanse filmwetenschapper Dan Hessler Forrest. Hij is hier al, hartelijk welkom. Hij deed diepgravend onderzoek naar hoe superhelden als Batman en Captain America... een waarheidsgetrouwe kopie zijn van levende Amerikaanse presidenten... Of omgekeerd natuurlijk, dat weet eigenlijk nog niemand. En na vier uur ons buitenlandpanel over vanzelfsprekend de rellen in Engeland. En over de nieuwe machtige rol van China in de wereld. Nu Amerika en Europa economisch op hun gat liggen. Geef uw mening over wat u bij ons in de villa hoort via onze site Villavpro.nl Dit is Radio 1, villa VPRO. We gaan praten over de rellen in Engeland. Liever gezegd, over het optreden van de politie tijdens die rellen. Joop van Riesen, u bent oud-commissaris van politie. U kent de Britse politiemethodes. U bent bij hun te gast geweest een tijd geleden. U hebt naar de tv gekeken. Wat viel u op? Um, nou ja, ik, ik, ik ben te gast geweest daar. Uh, dat is al wel weer een paar jaar geleden hoor. Uh, in de jaren 90 in uh, Bramshill. Dat is het eigenlijk het hoogste. Uh, uh, academie waar korpses worden opgeleid uh, in Engeland. Mm -hmm. En uh, ja, daar mocht één keer per jaar een Nederlandse politieman aan, uh, aan deelnemen. En dat was natuurlijk een hele leuke ervaring. En, en daar van daaruit ook wel gekeken naar de manier waarop zij uh, met de ME omgingen... en hun opleiding enzovoort. En, en bepaalde dingen die ik toen gezien heb, zie ik nu in het optrein nogal terug. Dus wat, een paar dingen die opvallen, is een enorme massaliteit. Hè. Dus als er een groot probleem is... Mm -hmm. dan uh, komen vanuit het hele land komen daar uh, agenten naartoe in de bijstand. Nou, 16.000 man naar Londen deze ja, dagen. Die worden als het ware gewoon de vuurhaard in, uh, ingegooid. En, en het beeld wat, zich, wat, dan, wat ik toen ook al zag en wat zich nog oproept is dat... een beetje... Um, is massaliteit, um, niet zo flexibel, weinig beweging... Um, bijvoorbeeld geen waterwerpers, geen diversiteit uh, op een of andere manier. En dat komt een beetje... Uh, is een beetje historisch bepaald door de manier waarop zij altijd hebben opgetreden. In, uh, maar niet zozeer in, in Londen als wel in het uh, uh, ontzettend langdurige geslepende conflict in Noord-Ierland. Ja, oh, ja, nou ja, daar komt het misschien vandaan. Kijk, ze hebben uh, door de jaren heen altijd veel last gehad van molotov-cocktails. Dat kennen wij eigenlijk niet hier in Nederland. Uh, uh, en hun verdedigingsmechanisme was dat de ME-linies achter grote schermen... Uh, ...zich beschermen tegen de motorcocktails. Je moet ook gaan wel, hè? Ja. Uh, Daardoor werden ze heel weinig bewegelijk. Dus... Ook tijdens die trainingen zag ik dus wel eens dat ze commando kregen vooruit te gaan. En dan moesten ze tien meter vooruit met veertig man. En dat duurde dus eeuwig voordat ze tien meter vooruit waren. U beschrijft eigenlijk een soort loopgravenoorlog tijdens WO1, Eerste Wereldoorlog. Ja. Waarbij ja. ze in de loopgraven uh, uh, uh, stil stonden en wel de ene uh, uh, golfaanval naar de andere er tegenaan gooien. Ja, dat, dat beeld dat, uh, dat roept het een beetje op. Nou ja... Um, maar hoe zou u dan dat optreden? Want het zal u dus misschien niet heel erg verbaasd hebben... omdat u tijdens die opleiding gezien hebt hoe ze het doen. Maar toen u nu de beelden zag, wat, hoe zou u dat dan betitelen? Als je ziet hoe ze daar inderdaad, zoals ze geleerd hebben, optreden. Nou, wat, de, wat, mijn, wat mijn eerste indruk is dat het... Ik noem ze, wij hebben ze toen ook wel genoemd... de Chinezen van, van Europa... Um, dat net, net alsof de Chinese golven agenten uit heel uh, Engeland naar Londen komen... en die worden zo de strijd ingegooid. Daar zit niet altijd een goed doordacht plan achter, heb ik de indruk. Het tweede is weinig bewegelijkheid. Ze hebben toch niet veel diversiteit. Ge niet, niet veel specialisme, heb ik mm -hmm. de indruk. Dus als je kijkt naar de Nederlandse politie, de Nederlandse ME... dan zie je toch heel veel dat je het niet alleen over zo'n ME-peloton hebt... maar je hebt informatie je hebt aanhoudingseenheden, je hebt brand en traangras-eenheden, uh, waterwerpers. Dus in Nederland wordt toch op alle mogelijke manieren wordt er, uh, gekeken... hoe je een, een, een, een rel op de beste manier A kunt tegenhouden... Ja. maar dan uh, daarnaast ook kunt bestrijden. En, en hun bestrijdingsmethoden zijn een beetje... Ik, ik moet het een beetje voorzichtig Een beetje ouderwets, vind ik. Een beetje ouderwets. Ja, tij tij maar je... u bent voorzichtig, zegt ja, u ja, tij ja, tij ja, ik wil ja, wel voorzichtig ja, zijn, want laten we ja. even wel wezen. Het is een stad van 8 miljoen mensen. Mm -hmm. Het is geweldig groot. Dus het is makkelijk ja. om daar wat over te zeggen. Dus ik wil er toch wel een beetje voorzichtig ja, zijn. Maar wat is het gevolg van die aanpak van die Britten? Nou ja, dus, de, kijk naar, uh, naar de schade die er is dus, uh, dus aangericht. Dat is, dat is in, in onze ogen toch... Uh, ja, het is haast onmogelijk. Ja, om even een zeggen. concreet voorbeeld te geven. Uh, uh, ik heb op, uh, we hebben allemaal de beelden gezien. Maar ik zag nog eens hele pregnante beelden op de website van de Daily Mail. En uh, daar zie je dus op dat grote groepen jongeren... Uh, deuren in elkaar aan het trappen zijn van hele dure warenhuizen. En uh, uh, de beweeglijkheid van Nederlandse ME... die zouden toegeleid hebben dat ze onmiddellijk ingegrepen hadden. Ja, nou, laat ik één voorwaarde. Maar kijk, dat, het gaat, als je kijkt naar de eerste avond... Um, dan heb ik de indruk dat, ze erg, dat de politie erg overvallen is hierdoor. Waardoor er geen massaliteit is in het politieoptreden. Geen, of te weinig politieoptreden. Maar ook de tweede avond zie ik toch alweer dezelfde beelden. En denk dat kan helemaal niet meer. Dat kan niet meer. Dat moet er, in Nederland zouden daar enorme aanhoudingseenheden mee. En, en, en ja, er zouden veel meer arrestaties gemaakt zijn. Dus dat. Ja, dat roept bij mij wel vragen op in de zin van... De zin van waar is dat wat klaar voor? Er stond een stukje vanochtend in de Volkskrant... waarin staat over de politie dat het verkeerd inschatten van situaties... zo langzamerhand het handelsmerk lijkt te worden van de Metropolitan Police. Dat is natuurlijk ja, wat overdreven. Ja, maar, maar in dit geval zou je zeggen dat dat wel opgaat. Ja, ik, nogmaals, ik ga even weer voorzichtiger worden. Het is makkelijker. De beste stuurders staan aan wal. Dus ja. ik wil zeggen, ik, de dingen die ik heb gezegd nu... dus, hmm. dus dingen vallen op... Maar als je daar middenin zit, zo'n grote stad met zoveel geweld. Mm -hmm. Ja, dan is dat geen kleinigheid om dat op te lossen. En met die terughoudendheid, hè, waarvan u zegt: ja, zo'n tweede dag dat kan helemaal niet meer. Maar ik heb een woordvoerder horen zeggen dat ze dat gedaan hadden om de zaak niet te laten escaleren. Ja, nou ja, dat, uh, dat is een jammer. Dat, dat hebben wij wel geleerd. Um, dat werkt niet. Dat, dat is onacceptabel gewoon. Dat is ja. onacceptabel. Dus dan zou er hier ook bij geschoten worden. Ja. Er zou een eind aan gemaakt zijn hoor. Ja. Dat kan niet anders. Ze gaan nu waarschijnlijk waterkanons inzetten. Ik hoorde een correspondent zeggen dat ze dat niet hadden. Maar die gaan ze dan misschien snel kopen. Ja. En dat ze rubberkogels gaan gebruiken. Want ze zeiden altijd dat is een taboe. Dat doen we in Engeland niet. Wat ze al 40 jaar in Noord-Ierland wel gedaan hebben overigens. Ja. Vindt u dat een goede beslissing? Of komt dat te laat? Nou ja, het, het komt wel vrij laat natuurlijk. Als je dat uh, na vier dagen moet beslissen, dan, dan zegt dat wel veel. Mag ik ja. Maar ik zo zeggen, ja. Nou, we gaan kijken of ze dit, uh, of ze dit gehoord hebben van u ja, en of ze hun les geleerd hebben. En laten ze, als ze wat van die, uh, van die uh, waterwerpers nodig hebben, die kunnen ze in Nederland wel aanvra aanvragen. Ja, tegen een, meteen de, de Nederlandse handelsgeest steekt en... meteen de koep op. <laughs> Oké, okay, oud-commissaris van politie Joop van Giezen, hartelijk dank. We Graag spraken dan. met hem over politieoptreden in Engeland deze dagen. Dat was de Deense zangeres Agnes Obel met Just So. Ze is te horen en te zien op Lodens Festival volgende week. Deze zomer hebben Ger en ik elke woensdag in de villa aandacht voor opmerkelijke afstudeerscripties of promoties over een buitenlands onderwerp. En dit is echt wel een opmerkelijk onderwerp. Dan Hessler Forrest, hartelijk welkom. Uh, je bent Amerikaan, maar spreekt vloeiend Nederlands, want al der, meer dan 30 jaar hier in Nederland. Meer dan 30 jaar, ja. ja. Jij bent gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. op een leuk onderzoek. namelijk superheldenfilms en de Amerikaanse politiek na 11 september. Dat is niet de titel, maar dat is kort gezegd. Uh, uh, is het, het onderwerp, onderwerp. Ja. precies. De titel was um, Superheroes and the Bush Doctrine. Want over die periode ging het. Wat, wat was uh, zoals altijd onze eerste vraag. je onderzoeksvraag? Wat wilde je te weten komen? Nou, wat ik te weten wilde komen was of er een bepaalde mate van correspondentie bestond... tussen wat je in de populaire cultuur van een bepaalde politieke tijd ziet... Uh, en de politiek mm -hmm. van die tijd. En wat, wat versta je onder, de, onder uh, populaire cultuur? Populaire cultuur noem ik massacultuur. Dus mm -hmm. dat is niet alle... Dus niet stripboeken bijvoorbeeld, want dat, dat is een kleine lezersgroep eigenlijk. Ja. Dat is wel Hollywoodfilm, dat is uh, eigenlijk Amerikaanse cultuur, die voor een groot deel ook voor de wereldpopulaire cultuur is ja. geworden. Precies, dus dan na de aanslagen op de Twin Towers, dat was dus uh, in 2001, ja. ben je gaan kijken in hoeverre dat invloed heeft gehad op. De hoos aan, aan films en superhero-films die toen kwam. Het feit dat er zoveel superhero-films kwamen, zal al een, een, een connectie zijn. Nou ja, het was in ieder geval opmerkelijk. En het betekent niet dat. Het feit dat er na 11 september ineens heel veel superheldenfilms gemaakt werden. die ook heel populair waren. dat betekent niet dat het is omdat 11 september is gebeurd, of nee. uh, omdat er een correspondentie bestaat. Ze bestaan dus, uh, al sinds de jaren 30. Die, hè? Die, die films die die, die worden al en lang En die gemaakt. comics al veel langer. Ze, ze waren meestal gebaseerd op comics in ja. tijdschriften, hè? Ze zijn steeds gebaseerd geweest op comics in ja. tijdschriften. Batman ja. Die, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, Batman en Superman, die dateren van 1937. En die hadden hun hoogtepunt tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat populariteit betreft. Dat is echt ongekend en nog steeds ongeëvenaard eigenlijk in de stripcultuur. Um, dat is nu niet meer zo. Nu is het uh, striplezerschap is eigenlijk een, hele, een relatief kleine groep. Maar het is heel opmerkelijk dat vanaf het massasucces van Spider-Man in 2002, want de film was die een in New York speelde. Mm -hmm. En New York ook op een hele specifieke manier... eigenlijk aan de wereld opnieuw presenteerde. Uh, dat er een... Uh, uh, ja, dat er een genre ontstond... wat in die nou ja, resterende zeven jaar... van het Bush-presidentschap... eigenlijk het dominante Hollywood-genre is geworden. Hm. En dat is wel degelijk een directe relatie, zeg je? Nou, uiteindelijk zeg ik... in mijn onderzoek van wel. Uh, ik zeg niet dat er een... Uh, departement van uh, superhelden bestaat... en het Witte Huis of bestaan nee. heeft. Uh, ook niet dat, er, uh, dat Bush en Jenny hem aan de scripts van uh, The Dark Knight hebben zitten sleutelen. Maar wel dat uh, ja, de, de films of verhalen of cultuur die populair zijn in een tijd... dat die wel iets zeggen over de fantasieën die die tijd ook domineren. Ja. Laten we dat eens precies zo doen. Uh, pik er eens een van de films uit. Je noemt een aantal, zelf een aantal voorbeelden. Ik heb ze hier, The Green Hornet, The Messiah Complex, Dark Knight... Batman film, noem, noem je zelf ook al, Green Lantern. En pak er eens een zo'n film uit en beschrijf eens hoe die relatie... Wat, als je ernaar kijkt... Wat je dan aan relatie ziet. Ja, ik denk dat het, het duidelijkste voorbeeld is misschien wel The Dark Knight. Okay, ook we die de ook dat is de Zwarte Ridder, hè? De Zwarte Ridder, Ridder hè? Dus de, tweede, de tweede Batman-film uit de nieuwe reeks. Ja. Uh, de derde en laatste komt er komende zomer aan, The Dark Knight Rises. Uh, The Dark Knight, uh, die heeft op de, op de affiche een, heel, een wolkenkrabber met een gapend brandend gat erin. Uh, en als, uh, als tekst bovenaan de poster... Welcome to a world without rules. Ja, en die laat een, een stad zien, een verkapte versie van New York, hè, Gotham City. Ja. Die bedreigd wordt door een nieuw en eigenlijk onbegrijpelijk soort kwaad. En die wordt belichaamd door de Joker. Ja. Nou, wat... Vertel even de storyline, dat is ook al handig voor een luisteraar om te weten. Ui. Het gaat erover eigenlijk dat de Joker... Het begint daarmee dat hij een mafiabank berooft. Hij vermoordt al zijn eigen handlangers, want dan kan hij zelf wat geld houden. En nou, uiteindelijk is hij erop uit om de hele onderwereld van Gotham... Uh, ten naaste. Dat is de film. Nou, meer dan dat nog. Hij wil, hij, hij wil een complete vorm van anarchie. Ja. Uh, dus alle regels, niet alleen die van uh, Batman... die staat voor een, een wettige norm... Uh, maar ook die van uh, de, de burgemeester en die van de criminelen. Alle codes, die, gaan, die, die gelden voor hem niet... Dus als er in het verleden, ook in de stripwereld en in de superheldenfilm... dan hielden de schurken zich ook aan een bepaalde norm. Denk maar aan de James Bond-schurken als Blofeld. Die gingen eerst rustig vertellen wat ze deden. En er waren ook dingen die te onmenselijk waren voor die schurken om te doen. Ja. En de Joker, die er lijkt... zijn grenzen. Er zijn grenzen, precies. Nou En welcome to a world without rules, hè. een wereld zonder grenzen... in onze wereld van nu, lijkt de Dark Knight te zeggen... van die grenzen die zijn zoek... Nou, en wat moet je nou doen als held, of als, hè, als, als supermacht of superheld zoals Batman belichaamd... wat moet je dan doen om dat kwaad te lijf te gaan? Het is dus letterlijk, want je zegt het al, als supermacht Amerika ja. of als superheld Batman. Wat moet je doen om de Joker of Al-Qaeda... En ja. dat is de directe relatie dus. Ja. Ja. Mensen praten ook, als je, als je de recensies leest van The Dark Knight... maakt iedereen die link. Elke journalist, dat, heb ik huus, dat is heus geen groots inzicht van mij... dat daar een koppeling mm -hmm. tussen bestaat. Nee. Elke journalist zegt, dit is een portret van de wereld na 11 september. En de ene ziet in Batman een belichaming van George Bush. Mm -hmm. Het idee van als je een kwaad zoals de Joker tegen het lijf loopt... of zoals Al-Qaeda, wat niemand had kunnen voorspellen... en wat erger is dan je ooit zou kunnen denken... hoe ver mag je dan gaan? Mag je dan bijvoorbeeld martelen? Mag je moorden om erger kwaad te voorkomen? Ja. Nou, en die film die lijkt eigenlijk te zeggen... ja, dat mag wel een beetje ja uh, Daar uh, moet je een beetje voor opofferen. Je moet ook eigenlijk, word je gedwongen om mensen af te luisteren... op hun mobiele telefoons. Die, die film zegt dat, hè? Die film zegt die dat, Die ja. komt aardig in de buurt van de werkelijkheid, hebben nou, we gemerkt ja, ja. Er is nu net, wel dat er gisteren er over uh, in de uitzending... Rumsfeld, de oud-minister van Buitenlandse Zaken... die nu misschien vervolgd gaat ja. worden... Van ja. Defensie, sorry. Wegens marteling. Dus dat wat die film al voorspelde... Daar, daar komt de werkelijkheid langzaam maar zeker dan een beetje bij in de buurt. Ja, ik zou niet een voorspellende waarde aan die film willen hechten... maar wel dat het iets reflecteert van wat er op dat moment speelde. Want Abu Ghraib en uh, waterboarding, dat ja. waren debatten... die in 2007, toen die ja. film verscheen, al lang speelden. Wat dus... voor elementen in, die, in, in deze film? Laten we Dark Knight nog eventjes erbij halen. Um, wat voor elementen zitten daar nog meer in die die relatie met die, met die cultuur legt? Um, even kijken, nou je, je hebt de, uh, taalgebruik misschien uh. Uh, ja, taalgebruik is dat er uh, voor het eerst wordt er nu over de Joker gesproken als een terrorist, in plaats van een, uh, een villain of een arch criminal ja. He, dat, het is, wat, wat films proberen te doen en dan, ja, je, moet, je moet de Dark Knight ook niet, je moet er niet te veel um, boodschap in gaan zien want ja. zo werkt populaire cultuur ook niet populaire cultuur is niet, dat zegt zo zit de wereld in elkaar en dan nee. kun je die film kijken en begrijpen, populaire films die proberen <coughs> kleine linkjes te maken naar dingen die Mensen herkennen en die een soort trigger geven voor discussie okay. en gedachten. Voordat je verder gaat, dus je moet je goed voorstellen dat het niet iets is het een volgt het ander en in dit geval volgt de film iets wat al gebeurd is. Dus het is niet zo dat de film een aanzet geeft tot wat Bush vervolgens moet gaan doen. Nou, het, is het, volgt. Een, het is onderdeel van een publiek debat. Populaire cultuur is een onderdeel daarvan, dus er, is, er, er gebeurt van alles over en weer. Als je kijkt ja. naar uh, de rampenfilms van voor 11 september, dan zie je continu dat er uh, wolkenkrabbers in Amerika worden opgeblazen of instort of dat soort dingen. Maar die, die worden opgeblazen alsof ze vol met kerosine zitten. Hè. Die gaan met een grote knal zoals in Independence Day, blazen die uit elkaar. Dan komt 11 september... en dan zegt iedereen, het was net een film... Ja, maar na 11 september krijg je opnieuw van die films. Maar die zien er nu anders uit. En die lijken nu, als je kijkt naar films als Cloverfield... of ook eigenlijk weer The Dark Knight of Iron Man... dan zie je dat de manier waarop een gebouw in elkaar stort lijkt nu veel meer op hoe dat op 11 september op televisie ja, ja, ja, ja. is gebeurd. Dus je krijgt een continue wisselwerking eigenlijk... tussen wat, uh, wat er, in, wat er in, in de nieuwsbeelden gebeurt... wat er in het politieke debat gebeurt... en wat populaire cultuur daar vervolgens mee doet. Ja. Is, is, is er in dit soort films ruimte? Dan kun je ook eventjes kan je een uitstapje maken... Nee, van die andere films, sorry, die ik al noemde, Green Lantern en zo, is daar ruimte voor kritiek? Er is. Uh, ja, er is wel ruimte voor kritiek. Het is zelf zo dat Noem je... Noem eens een goed, mooi, mooi voor... Ja, nee, sorry, maak je woorden af. Nou, je kan zelf zeggen dat de films zichzelf continu tegenspreken. Dan kun je eigenlijk bij The Dark Knight blijven en zeggen van... ja, maar in The Dark Knight zijn er ook personages die zeggen... afluisteren is helemaal niet goed, dat mag helemaal niet. Die zijn het morele geweten van die mm -hmm. film. En dan heb je nee. andere personages die zeggen... ja, maar nood breekt wet, dus ik moet wel even. En daarna stop ik er ook weer mee. Ja. Uh, dus die films die geven niet een... Een, um, een oordeel, uiteindelijk een eindoordeel... wat sluitend is. Ze roepen dingen... En vervolgens wordt dat de arena ingegooid. En wat een publiek daar vervolgens uithaalt en mee doet... is daarom ook best wel onvoorspelbaar. Ja. Is het nou zo, het, het reflecteert een bepaalde cultuur... een bepaalde politiek ook, hè, in het Bush-tijdperk, zou je kunnen zeggen? Ja. Zou je ook kunnen zeggen dat daar weer op gereageerd wordt? Of dat dat, dat weer een politieke cultuur beïnvloedt op zijn beurt? Ja, dat denk ik wel. Met name omdat je ziet dat de, de scheidslijnen... tussen wat entertainment is en wat uh, politiek is... of wat nieuws is en wat wat amusement is, die worden steeds... Ja, ja, feit en fictie smelt steeds meer samen. Hè? Ja, daar lijkt het op. Dus je ziet dat in de, als je kijkt naar de speeches van Bush... dan zie je dat de taal die hij gebruikt is heel erg afkomstig van... Uit die films. Uit films. Hè? Ja, ja, ja. Dat, dat is al sinds Reagan zo. Reagan had het erover van, nou, Rambo. Dat, hè, mm -hmm. We moeten meer zoals Rambo te werk gaan. Dat ja, was, Reagan zelf was een acteur was. Precies, He? dat He? was die natuurlijk was acteur. een acteur. Ja, ja. Ja. Nou zijn de meeste presidenten dat wel. Want ze hebben nog wel ja. eens wat teksten die niet van henzelf zijn en dergelijke. Maar... Dus het versterkt elkaar eigenlijk. En dan wil ik even een relatie leggen, want die films zijn dus niet nieuw. Die zijn niet van de jaren 2000. Want bijvoorbeeld Captain American, uh, America, een van de beroemdste films natuurlijk, die, is, die, is, die figuur is bedacht in de oorlog. Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Het was een, uh, ja. een, een, een mager, skinny, uh, schurftig mannetje. En die gaat ja. meedoen aan een of uh, andere experiment, een geheim experimenteel serum. Die wordt een superman. En die gaat Amerika en de Allies gaat die, uh, verdedigen tegenover de Duitsers en de Japanners. Ja. Um, wat was... Het grote verschil tussen die films toen en comics, om het maar even daarbij te, lagen, en nu uh, Dark Knight, Green Lantern en zo, is het dat wat jij net zegt dat er in deze films nu geen regels meer zijn. Uh, zo, zo zou je het heel kort kunnen samenvatten. Ik wil wel een klein. Er is, we zijn nu niet meer in het, het Bush-tijdperk. We zijn mm -hmm. nu al een aantal jaar, mm -hmm. hè, denken we daar in ieder geval voorbij te zijn. Uh, en als je het hebt over de Green Lantern, of de nieuwe Captain America film, uh, dat zijn eigenlijk films die, ja, die, die weer op een, een andere fase zijn ingegaan. Ja. Ik ben toevallig gisteravond... Een Welke Captain... fase eigenlijk dan? Nou, de de, de, de na Bush fase, maar niet de Obama fase al. Ja, dat, dat, is, Moeilijk. dat is, het is een leuke vraag. Ik ben geen autoriteit, omdat ik daar natuurlijk mijn proefschrift niet over heb geschreven, maar ik kijk stiekem nog steeds wel door naar superheldenfilms. Wat mij met name opvalt in die nieuwe reeks films, en dit jaar heb je er toevallig meer gehad binnen één jaar dan ja. welk jaar dan ook. Door, de, inderdaad, de Green Lantern, de Green Hornet, Captain America. En er komen er nog een paar aan. Uh, wat je daarin ziet, is je ziet een, een, een depolitisering eigenlijk. Als je ziet dat tijdens Bush. zie je een, een, een hele sterke toename van politieke elementen in die superheldenfilms. Nu zie je dat het veel meer een, dat er een vorm van nostalgie eigenlijk wordt aangewakkerd. Als je kijkt naar Captain America, dat lijkt wel een film uit de jaren 80. Het lijkt een soort Indiana Jones film. waarin hmm. tegen een ondubbelzinnig kwaad, en dat is de nazi's, hmm. wordt opgetreden door een, een held die een heel duidelijk Amerikaans ideaal... Hij zegt, het is voor mij heel simpel. Het is ik allemaal wil, nog overzichtelijk. Ik wil niemand doden. Hm. Ik wil gewoon. Ik haat onrecht. En daar moeten we dan maar tegen strijden. En dat onrecht, dat is ook heel duidelijk. En daarvan weten we historisch gezien dat dat ook bestreden moest worden. Hm. Nou, tegenwoordig is alles zo verschrikkelijk ingewikkeld. Je, je kan niet naar een debat over de rellen in Londen luisteren... zonder dat daar ja, eindeloze context bijgehaald moet worden. Je kan natuurlijk ook kijken naar gewoon de beelden... en dan ziet het eruit als een horrorfilm. Hm. Maar... Het is, het is een ongelooflijk complex probleem en een complex debat. Ja. Er zijn... Hollywoodfilms, bij name geschikt voor hele simpele, duidelijke tegenstellingen. En dat verklaart ook voor een heel groot deel waarom die nu juist zo populair zijn. Ja. Het is een, een nostalgische wens naar de helderheid en duidelijkheid. Je hebt ook in hele hoos de laatste jaren al van een ander soort superheldenachtige films, althans zo noem ik het, bijvoorbeeld die, in de oudheid, die zich in de oudheid afspelen. Gladiator, Troje, en er zijn nog een paar waar ik even niet op kom. Ik heb ze allemaal gezien. En dat zijn dan wel wat ingewikkelde helden, waar ook wat rare kan aan zitten hier en hier en daar, <laughs> nou, maar het dat zijn toch wel veel. Heeft dat gaat het op hetzelfde terug? De, die hoos? Nou, als je uh, dat zijn ook weer voorbeelden van Amerikaanse populaire cultuur natuurlijk. Ja. En ja, als je één ding kunt zeggen over Amerikaanse, uh, ja. Uh, verhalen en wat, wat, wat een bindende factor die ze allemaal wel met elkaar delen... is dat er een soort messias in zit. Hè? Er moet één iemand die gaat leiden, één iemand die een duidelijk onderscheid weet te maken tussen goed messias en kwaad. messias is iemand die, die door uh, goddelijke krachten geïnspireerd is... Ja. om desnoods met geweld uh, de werkelijkheid te vervangen. Het he? liefst met geweld eigenlijk. Ja. Het liefst met geweld, om de werkelijkheid te, te vervangen. Ja. En te... Het is het western genre in een notendop. Ja. Hè? Er is een, een gemeenschap die, is, uh, die wordt geïnspireerd geteisterd door onrecht. En er komt één man, die komt vanuit het niks... die stelt orde op zaken. Altijd met geweld. Niet omdat hij geweld wil bedrijven... maar hij wordt altijd gedwongen om Ransel, dat te doen. Ranselt de Tolle Waars Tempel uit. Kan dat, Obama zou dat wel kunnen gebruiken nu. Een film uh, waarin hij als een soort messias... het is een beetje mislukt, lijkt het nu in het echt... maar hij zou wel een film kunnen gebruiken over zijn opkomst. Hij werd als de messias gezien. Hij, werd, hij heeft zelf En op... daar zou best dus ja. een prachtige film over gemaakt kunnen worden. Misschien om hem een beetje te steunen. Verwacht het... je dat? Ja, nou, nee. Ik denk dat het... Verwacht je geen Obama-tijdwerk in de, in de cultuur? Nou, ik, ik denk dat datgene wat Obama potentieel een goede president maakt... is juist dat hij de andere kant op probeert te gaan. Dat is heel moeilijk, want hij is, hij is gekozen... Op basis van een soort superbelofte. Hm. Hij, heeft, hij had een logo, hij had een leuze, hij, hij had, een, hij had een, uh, een poster. Alles was. Yes, het was als, als de yeah. campagne voor een succesvolle superheldenfilm. Uh, en Amerika met zijn massale messiascomplex dacht, nou hij komt redding brengen. Ook al zei hij steeds van niet. Mm -hmm. Hij zei steeds van nee, ik kan alleen maar, ik breng verandering, maar jullie moeten het werk doen. Ja. Maar nu is hij er. En wat zegt hij de hele tijd? Hij zegt laten we nou redelijk zijn. Laten we nou zien dat er een heleboel verschillende kanten aan dit probleem zitten. Mm -hmm. nou, en dat is het... weer niet sexy, want dat is toch dat onduidelijk. het dat is, van dat, is ge... dat is precies waar Bush op is gekozen. Hollywood. Hij zei ja. gewoon, in ieder geval, hij sprak duidelijke taal en maakte dingen simpel. Oké. Okay. Dan hassler Forest. Mooi onderwerp. Prachtig gepromoveerd op een onderzoek over de relatie tussen superheldenfilms... en de echte ware politiek op dat moment in de Verenigde Staten. Hartelijk bedankt dat je hier wilde zijn. Na het nieuws zijn Ger en ik in Villa WPRO terug bij u. Met ons buitenlandpanel, waarin het natuurlijk ook zal gaan over de rellen in Engeland. Waar we gaan het ook uitgebreid hebben over de rol van China, nu Amerika en Europa... financieel en economisch een beetje plat op de rug liggen. En natuurlijk de laatste ontwikkelingen in Syrië.